Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuw begin voor het Midden-Oosten. Zo noemt president Trump het akkoord tussen Israël en Hamas. Hij zei dat in een toespraak in het Israëlische parlement. Voor zoveel so families across this land: het is al jaren sinds je een single day of true peace hebt gezien. Maar nu, niet alleen voor Israëli's, maar ook voor Palestinië's en voor veel anderen: de lange en pijnlijke nightmare. Is over. Trump werd nog even onderbroken door een parlementslid en die is door beveiligers afgevoerd. De Nobelprijs voor de economie gaat naar drie onderzoekers die laten zien hoe nieuwe technologie kan helpen bij economische groei. Het gaat om een Amerikaan, een Fransman en een Canadees. Tijdens de bekendmaking belde het comité als eerste de Fransman op. Goedemorgen en again to de prijs. Yeah, ja, that's quite a surprise. And ik uh, I'm still steeds, I can't, I'm still speechless. I uh, it came really as a huge surprise. I did not expect it at all. Ja had totaal niet verwacht zegt hij. En in Ierland wordt getest met een nieuwe manier om groene stroom op te wekken. Het zijn enorme vliegers die met een lange kabel vastzitten aan een generator. Hoe harder de vlieger trekt aan het touw, hoe meer energie er wordt opgewekt. Het is een idee van een start-up uit Nederland. Zij leggen uit waarom een kite in sommige gevallen handiger is dan een windmolen. Een kite maakt het veel flexibeler om windenergie te produceren op plekken... waar je met een windturbine niet snel terecht kunt. Situaties waar je dichter bij de bewoonde wereld zit... en waar je gewoon geen vergunning krijgt van een windturbine. Een kitesysteem kun je ook de volgende... De ...volgende dag ergens plaatsen en dan een aantal weken windenergie opwekken. En als er weer geen behoefte meer is, als, dat, als, als het niet meer nodig is, haai je het gewoon weer weg. Het is ook veel goedkoper om te maken. Ik denk dat het hele kite-systeem zo'n 150.000 euro gaat kosten. Een windmolen kost miljoenen. Het weer, een grijze middag met af en toe wat gemiezer. Alleen in het noorden breekt de zon af en toe door. Het is een graad of 16. Morgen opnieuw een grijze dag met wat neerslag bij opnieuw 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afgedaan van Hoorn en Purmerend-Zuid. Vier kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met weg, twee rijstroken zijn dicht. Verder is het nog vrij druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer, zes kilometer met daar zo'n tien minuten op taalt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort.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 Lekkere muziek uit de jaren 80, 1984. Het jaar waarin deze plaat werd uitgebracht. De Nederlandse band The President and You're Gonna Like It. Nou, het is even na twee uur welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Richard buitenhek. Goedemiddag. Ja, leuk. Leuk je, je, om hier weer te zijn. Ja, fijn dat je erbij bent. En uh, ja, we hebben vandaag weer een heel vol uh, programma... wat we zo dadelijk even door gaan nemen met uh, de luisteraars. Maar eerst natuurlijk, heb jij de vlaggen ook zien staan bij de diverse locaties? De vlaggen? De vlaggen van Zandvoort Arts. Oh, ja. dit weekend hebben ja. de kunstenaars hebben in Zandvoort een soort van open huis, zeg maar. En die route kan je lopen, honderd kunstenaars doen eraan mee. Dus, ja. Het is zo? wel een beetje gecentreerd op Zuid, hè? Die wijk, begreep ik, daar, ja. daar gebeurt het het meeste. Nou ja, waar de kunstenaars wonen, dus... Ja. Uh, ja. Nou ja, dus, uh, nou, dat zag ik, dat viel me op. Dus uh, nou ja, mooi om uh, in ieder geval daaraan mee te doen. Hè. Dan kan je een keertje kijken bij die kunstenaars. Ja, ik had het ook in de, in de agenda staan. Dus okay. die, uh, die komt er nog wel aan bod ook. Nou, dat horen om half uh, vier dan. Ja. Wat gaan we nog meer doen allemaal vanmiddag? Ja, uh, we hebben heel veel nieuws. Dat is, uh, ik denk dat ik in al die tijd dat ik uh, de radio maak nog nooit zoveel nieuws heb gehad. Dus uh, dat wordt uh, ja, uh, leuk. Uh, dan hebben we ook nog het weerbericht. En we hebben een live interview met Henk Jan, Henk Jan Smits. Nou, wel bekend van Radio en TV. En de popstars en uh, dat soort uh, dingen. Ja, yeah. en dit gaat over Stoptober. En dat, uh, hij heeft een stichting, ik stop ermee. En van daaruit probeert hij mensen zo snel mogelijk van het rook af te houden. En ik begrijp net van jou, Rob, dat dat uh, in een middag kan. Nou ja, dat stond op de, de website. Maar we horen het straks van Henk Jan zelf ja. natuurlijk. Nou, tweede uur uh, gaan we een uh, evenementenagenda voorlezen. En we hebben dan een live interview met Jan Martijn Stout... En dat was wel grappig. Hij heet stout, maar hij werkt bij de politie. Hij is helemaal niet stout. Nou ja, dat, Ofwel. dat nemen ja. we aan, hè? Ja. ja. En uh, hij heeft de actie samen met de gemeente stand voor het check of de fatbike of e-bike van uw kind is opgevoerd. Nou, daar uh, wordt je over geïnterviewd. Oké. Okay. Heb jij er een limiter op? Op je, op je elektrische uh, fiets? Nou... Ik, zou even, ik heb hem net nieuw, hè? Ja. En ik zou je vertellen, ik rijd normaal op mijn fiets rij ik altijd 30 plus. Maar een fatbike, die houdt zo'n beetje op bij 25, 26. En dan, dan, dan wil die niet meer. En dan wordt het dus heel zwaar juist om harder dan 5, 26 te rijden. Dus ik, uh, ik heb normaal gesproken kun je, kun je met deze fatbike iets van 40 kilometer doen met een uh, accu. Maar ik heb er nu al de eerste accu heb ik al 90 mee gereden, omdat ik... Veel te veel zonder die accu dus, uh, dus rijden. Dus, ah, oké. Okay. Maar er zit geen limit erop. Maar om nou heel makkelijk harder dan 30 te rijden... met zo'n elektrische bike over zo'n mountainbike... dat is toch vrij, uh, vrij lastig. Niet ja. automatisch dus? Als, als ik harder wil, dan moet ik mijn gewone fiets. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, voor de rest hebben we dan uh, het pitreport natuurlijk... met Rendel en het uh, dier van de week. Nou, dat wordt weer een uh, leuke uitzending. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur nogmaals een hele goede middag... En leuk dat jullie er allemaal bij zijn natuurlijk. Drie uur lang de Zandvoortse radio met de Zandvoort voor jou. En ik heb er weer heel veel lekkere platen meegenomen naar de studio. Waaronder deze van Unique en What I is What You Need. Weer de tweede gauwauw van vanmiddag. Unique and what a cut is what you need. Het is kwart over twee. En dan nemen we altijd het uh, Sanford's Nieuws uh, even door, uh, Richard. En we gaan, uh, ja, we gaan het zelf niet uh, voordoen, maar uh, de herten, die uh, burlen. Ja, ja. Nou, doe het eens voor. En er zijn echt kampioenschappen van, weet je dat? Wie het beste uh, uh, de herten nadoet. Uh, ja. Nee, ik kan het niet. Nou, Wil jij een poging wagen? Nee, nee, nee. Ook niet. Maar ik, ik zal je vertellen, ik, ik kom veel in de duinen. En uh, soms dan uh, heb je geluk en dan zit je wel tussen tien beurlende herten... waarbij er misschien ook wel twee, nog twee à twee, dus vier, nog aan het vechten zijn. Ik moet zeggen, dan slaat het zo op je buik... dat je dan op een gegeven moment na een half uur moet je gewoon weg... want het begint gewoon to totaal te resoneren. Zo intensief is dat beurlen, Zo heet. Ja. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd, maar ik heb er wel eens meegemaakt inderdaad. Ja, dan, dan zijn ze aan het vechten en dan sta je er bij wijze van spreken naast. En dan moet je echt even een stapje opzij doen, want ze, ze, ze kijken totaal niet naar hun omgeving. Hè? Maar het is wel heel intensief en heel mooi om mee te maken. Ja, is het niet uh, eng om uh, dat te zien? Kan ik me een beetje voorstellen dat je denkt van, uh, loopt, het een, uh, loopt het niet echt uit de hand zometeen? Ja, weet je, dat, ja, dat, dat zijn twee herten die, uh, die met elkaar vechten. Ja, dat, dat is de natuur. En natuurlijk breekt er wel eens een gewei af of zo. Of, of. Maar ja. ja, dat is wat het is. Daar kun je niet veel aan doen. Ze gaan niet door tot, uh, tot er eentje nee. het loodje ligt, uh, zeg Nee, maar. dat is heel grappig. Dan, uh, dan zijn ze met elkaar aan het vechten. Heb je het wel eens gezien? Nee. Dan zijn ze met elkaar aan het vechten. En dan uh, nou, slaan ze vaak met die gewei tegen elkaar. En dat, dat, dat klinkt ook heel erg ver door in het uh, bos. En op een gegeven moment dan ineens stoppen ze. En dan lopen ze vaak een tijdje op. Parallel aan elkaar en ineens hop, gaan ze weer tegen elkaar aan. Oh. En dat kan zo wel vijf, zes, zeven, acht keer duren. Uh, maar alleen maar eigenlijk met die gewijen tegen elkaar en een beetje met die gewei in elkaar. En dan uh, op een gegeven moment dan uh, loopt de zwakste weg, want het gaat over een plek. Hè? Ze proberen een plek te veroveren waar de meest centrale plek, daar krijg je de meeste foutjes mee. En uh, die plek probeer ze te veroveren en de sterkste die blijft dan op die plek en die zwakste die rent dan weg. En soms... Wordt hij nog een beetje achterna gezeten door die anderen. Okay. Maar ze, zijn nooit, ze raken nooit verwond of zo. Nou, mooi verhaal. Maar waarom hebben we het erover? Ja, nou, ja het gebeurt nu, maar... Ja, dit, dit wou ik even vertellen als nieuwtje. <laughs> ja, dat is het nieuwtje eigenlijk. Ja, maar ik zal het er even voorlezen. Uh, op dit moment is in het duingebied... In, in de Amsterdamse Waterlijnduinen... in het bijzonder een natuurfenomeen te horen. Het gebeur van de Damherten. De bronstijd is begonnen en de mannetjes proberen met indrukwekkende keelgeluiden en onderlinge gevechten de gunst van de vrouwtjes te winnen en hun nageslacht veilig te stellen. Dat is trouwens heel uh, triest uh, Rob, want uh, heel veel vrouwtjes zijn afgeschoten. Hè? Want die, die, die, die, die boswachters schieten bijna alleen maar vrouwtjes af, want ja, die krijgen kindjes, die mannetjes, niet. Maar dat betekent dus dat er enorme overschot van mannetjes is en relatief heel weinig vrouwtjes. Dus wat je dus ziet de laatste 7, 8, 9 jaar, is dat die mannetjes ontzettend hun best doen om een vrouwtje te lokken, maar die zijn er bijna niet. Dus oh, het, ja. is, het is zo aandoenlijk dat dat bijna niet uh, bijna lukt, maar goed. En hebben ze geen deelvrouw, uh, bijvoorbeeld? <lacht> <lacht> zeg maar wat. Nee, nee. Eerst, nee de, ja. eerst de nee, ene en zelf. dan de andere. Nee, maar de, de vrouwtjes worden wel naar meer gedekt. Ja, ja. Nee, ja dat, uh, oh, okay. dat wel. Maar ja, op een gegeven moment, weet je, dan ben je ook klaar als vrouwtje en dan uh, ga je wel lekker uh, je ding doen. Ja, dus ik vind het wel aandoenlijk. Maar nu zijn er zo'n beetje 800 tot 1000 damherten teruggebracht. En daarom gaan die, die hekken ook open he, tussen de verschillende duingebieden. En nu uh, wordt het wat meer in balans. Dus, nou ja. Oké, okay, dus wat uh, nou, staat hier ook? Na 10 jaar intensief beheer, waarbij jaarlijks honderden dieren zijn afgeschoten, is het aantal damherten in de AWD teruggebracht naar het streefgeval van ongeveer 800. Nou, ik begrijp dat het tussen de 800 en de 1000 is. Dat is volgens Waternet in de provincie Noord-Holland een balans die past bij het gebied. Genoeg dieren om hun rol in het ecosysteem te vervullen... maar niet zoveel dat ze de natuur kaalvreten en verkeersproblemen veroorzaken. Met het behalen van het streefpeil komt er ook een verandering in de infrastructuur. Het hek op de natuurbrug Zandpoort wordt verwijderd. Daardoor kunnen de damherten vanuit de AWD het duingebied bij Zandvoort betreden... Indirect ontstaat er zo een verbinding met het Noord-Hollands Duinreservaat. Oftewel de Kennemerduinen, Duinen. Zeker omdat de dieren via Natuurbrug Zeepoort... ook de zeeweg in Overveen kunnen oversteken. Nou, ze kunnen ook nog met een, trein, met een brug over de trein. Dus dat zijn eigenlijk drie uh, eclo-bruggen. Ecologisch gezien vergroot de uit, dit de uitwisseling van de dieren en genenstromen. Nou, en wil je dat nou meemaken, dat beurlen? Ik uh, ga altijd uh, eens in de, of elk jaar ga ik met een groep uh, daar naartoe gaan we de beurlen bekijken. dat is in dit geval 18 oktober. Dus wil je nu onder begeleiding van een gids genieten van het Beurlen. wandel dan mee met de mindful wandeling van aanstaande zaterdag 18 oktober. Wellicht zie je dan niet alleen beurlen, maar zie je ze ook vechten. En dat is altijd een grandioos gezicht. Na afloop voor de liefhebbers koffie drinken in het gezellige pannenkoekenhuis Dun. Oftewel de Duinrand. De deelnemers geven aan deze wandeling heel spannend en mooi te vinden. En geven deze wandeling een 8,9 op een schaal van 1 tot 10. De locatie is de Amsterdamse Waterlengduin, ingang Zandvoortse Laan. Um, het is ongeveer 8 kilometer. Koffiedrinken is dus bij de Dun. En de tijd is om half 11 en dat duurt tot 2 uur. Nou, wil je opgeven. Ga dan naar www.mindful-wandelen.nl. Dus www.mindful-wandelen.nl. Nou, je hebt er heel veel over verteld al, Richard. Ja. Dus uh, dat gaat er heel mooi ja. worden om daar ik, mee te... Jij ja, moet het ook zien, hè, natuurlijk. Ja, maar ik mag het bij het Mindful Wandelen... daar mag ik niks over zeggen, want dan zijn we stil. Oh, oké, dus oké. Okay, okay, okay. goed dat ik het nu even vertel. Dus bij deze heb je het verhaal al... en dan kun je ja. straks het uh, in het echtje ook uh, zien, uh, zullen we zeggen. Nou mooi dat je dat even bericht hebt aan de luisteraars hier. Van de Zandvoortse Omroep ZFM. We zijn er al 35 jaar in radio, tv en uiteraard ook dat digitale radio, DAB+. In de hele regio te ontvangen. Scanningskeren, een DAB-radio en luister naar het geluid uit Zandvoort. So, just one look and then my heart went boom. suddenly and we were on the met de Zoom. Ja, we hadden het net over de herten... die uh, weer flink uh, keer gaan in deze periode. Om uh, de fruitjes uh, te lokken, zeg maar. Maar ja, bij uh, de duiven bijvoorbeeld... en andere vogels gebeurt dat altijd in het voorjaar. Maar vanwaar dan bij de herten in het najaar? Nou, dat heeft met uh, draagtijd te maken... en het ideale moment dat er geboren wordt. En dat is uh, bij de damherten ongeveer april. He, dan, uh, dan wordt het wat... Uh, Wordt het wat warmer, maar wat belangrijker is, dan is er veel meer voedsel. Want in, in april of in februari, maart is er echt nog heel weinig voedsel. Maar april komt dat dan, dus dan worden die dieren geboren. En nou, ik geloof dat het ongeveer een half jaar de draagtijd is van een damhert. Dus als je dan terugrekent, dan kom je op oktober uit. Oké, okay, dus vandaar. Nou, mooi om te horen zodat dus ik het weerbericht. Even kijken of ze er ook mooi weer bij gaan krijgen bij dat beurlen. Dus dat hoor je na deze. Ja, dit wordt een groot hit hoor. De nieuwe single van Ray en die heet Where is my husband. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we gaan over naar Pelleboer-research. Uh, <laughs> Richard Pelleboer. Ja, dat is, uh, is zo'n tijdje geleden, hè Pelleboer. Ja, ja, ja, ja, dat wel, ja, dat is wel leuk met dat accent. accent ja, ja zeker weten. Nou ja, uh, ja, hoe gaat het weer de komende dagen uh, uh, eruit uh, zien, uh, Richard? Ja, nou, het is goed burl weer, denk ik. Ja? Na een paar dagen met geregeld zonneschijn... krijgen we vandaag wolkenvelden weer de overhand. En lokaal is uit dikkere wolken een spatje motregen niet helemaal uitgesloten. Toch is het over het algemeen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 17 graden. Morgen verandert er weinig. Dat betekent opnieuw bewolkt weer, soms een spatje motregen en de temperaturen rond 16 graden. Ook na het weekend veel van hetzelfde: de bewolking heeft de overhand, maar zo nu en dan schijnt de zon ook. De temperatuur komt vanaf woensdag op 15 graden uit. En de koudere nachten zijn komende week nog niet aan de orde. Misschien pas in het volgende weekend. Maak er een mooi weekend van. Zeker weten. En dat was het weerbericht van Rico Schreuder. Dus uh, kijk even op zijn uh, Facebookpagina voor uh, meer informatie. Rico uh, Schreuder of Rico Weer uh, opzoeken op uh, Facebook. En dan uh, kom je vanzelf op zijn uh, pagina. Dankjewel, wel uh, Richard Weer voor het uh, weerbericht. En uh, nou, de temperatuur is best goed, hè? eigenlijk. Ja. Ik denk 25 graden niet een goede temperatuur voor Nee, voor nee, nee, nee. nee dit is een keurige temperatuur, 15, ja. 16 graden. Maar het is er ook bijna helemaal geen wind, hè? Nee, dat Windisch maakt het zin, lekker. Ja. Je kan bij wijze van spreken, zag je gisteren ook mensen... gewoon op het terras op het strand zitten. En dat kan best bij de temperaturen die we nu hebben. Nou ja, straks gaan we weer door met het volgende onderwerp. Wat hebben we zo dadelijk, Richard? Ja, dan hebben we een interview met Henk Jan Smits over Stoktober. Ah ja, Stoktober, ja, dat is nu aan de gang. Eens even kijken wat hij daarover te zeggen heeft. Tot straks. Leuk hè, Zijn nu dan een pareltje draaien die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Nou, Flash and the Pan, die ken je wel van uh, de grote hit, The Midnight Man. En dit was een andere single van ze. Nou ja, eigenlijk net zo leuk, of misschien nog wel beter. Waiting for a train. Nou ja, dat hebben de wielrenners, uh, rensters niet, want we gaan naar uh, het WK Cravel. Uh, voor uh, dames, hoe is het daarmee? Ja, het wordt uh, dit jaar in Nederland uh, georganiseerd. Hè? Dat is wel bijzonder. En dan ook nog in, uh, in Limburg. Uh, het gaat heel goed. Er zitten uh, vijf dames in de kopgroep van uh, tien uh, renners. En uh, de eerste is Marianne Vos. De good old Marianne Vos. Die is 38. Hè? Ze blijft maar doorgaan. Hè? Ja, Echt uh, uh, fantastisch. Ontwacht. En dan tweede is Lorena Wiebes... En dan hebben we een Nieuw-Zeelandse, Nicole Fren, En dan hebben we Wendy Oosterwoud. Nooit van gehoord, maar die staat vier dus een Nederlandse. En dan twee Duitsers en een Engels man, Engelse vrouw. En dan Tessa Neefjes en Misha Bredewold. Ja, nou, het is, je ziet het of je hoort het uh, nu uh, bij het uh, WK Krefel uh, Ook uh, een aantal dezelfde namen die we ook gewoon van het uh, baanwielrennen kennen. Maar ook de mensen en de dames die vandaag meedoen aan de WK Gravel. En ook daarin weer goed zijn. Dat, dat is wel duidelijk, zeg maar. Ja, en dan ook nog de mountainbiken doen en de wegwielrennen. En dan ook nog de, de, de gewone cross. Echt ongelooflijk. Overigens moeten we nog 10 kilometer. Dus wat zal het zijn? Nog een. Ja, weet ik veel. Wat is dat dan? Een kwartiertje, 20 minuten, zoiets denk ik. Nou ja, we horen het zo meteen. Dankjewel, Richard, voor deze update. Uh, ja, jij, uh, jij bent al lang gestopt met roken of nooit gerookt? Nee, ik ben al uh, 30 jaar geleden gestopt. 30 jaar geleden. <laughs> Moet even en even nooit meer trek in een uh, nee, sigaret. Nee, ja, niet. Nee, nee, mooi. Uh, nee, ik ben, uh, in uh, 2017 uh, ben ik gestopt. Oh. Dus uh, ja, dat is acht jaar. Maar heel af en toe, weet je wel, als je een beetje in de narigheid zit of zo... Dan denk ik van, uh, zal ik er toch eentje opsteken? Maar... Uh, <laughs> Dan zegt meteen een ander stemmetje bij me van, ja, je bent helemaal gek, euh, doen we lekker niet. Dus, uh, ja. Nou nee, het dat gaat helemaal goed hoor. Dus, uh, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die de maand oktober uitkiezen om uh, te stoppen met roken. Want uh, ja, we hebben deze hele maand 28 dagen voor uh, ja, de deelname aan Stoptober. En dat moeten uh, mensen dan van het uh, roken helpen. Nou ja, vanmorgen in de uitzending bij uh, Goedemorgen Zandvoort hadden we Good Old Henk Jan Smits. En hij is uh, van uh, ja, iets anders, ik stop ermee hè. En ja. dat is een uh, stichting en die uh, houdt zich ook uh, bezig met uh, stoppen met roken. En hij had wel een bepaalde mening over uh, stoptober en uh, ja, uiteraard hoe je het beste kan uh, stoppen met roken. We gaan luisteren naar het interview van vanmorgen met Henk Jan Smits. Goedemorgen, Henk-Jan. Goedemorgen, Roy. Wat fijn dat jij bij ons in de uitzending kan zijn. Ja. Vanzelf, natuurlijk. Ja, en dan uh, nou, gaat het over uh, Stoptober. Uh, uh, dan hebben we ook nog iets met uh, Movember. Uh, iedere maand begint een thema te krijgen. Ja, precies, ja. ja. Vreselijk. Maar ja, als het uh, aanzet tot goede dingen, dan is het goed, toch? Ja, zeker. Uh, maar vertel eens even, Stoptober. Ik heb al net aan de luisteraars verteld dat het niet gaat over... dat mijn column niet meer mag afsluiten met een glaasje Chardonnay... maar dat het over iets anders gaat. He, dat het over iets anders gaat. Dan... Iets anders dan het niet meer mogen drinken van een glaasje Chardonnay of witte wijn. Oh nee, dat ja. is in uh, Dry January. Ja. Oh, dat is Dry January, zie je. Ja. <laughs> dus waar gaat Stoptober over? Stoptober gaat over uh, mensen aanzetten tot het stoppen met roken. Juist. ja en dat, dat is natuurlijk een goed initiatief niet zozeer dat uh, het, het, het, ja, het roken is ook nog eens ongezond maar het belangrijkste vind ik nog steeds dat het een verderfelijke uh, industrie is de tabaksindustrie die geen plek in Nederland zou moeten hebben en er is maar één manier om deze industrie uit Nederland te krijgen nou het is heel Holland uh, te laten stoppen Juist. heel Nederland te laten stoppen en dan heeft deze industrie geen plek meer in Nederland nou dat zou mooi zijn dat zou heel mooi zijn. Maar ja, dan kunnen we het dus steeds maken voor het buitenland. Precies. Ja. Uh, nou ja, maar moet, moet, als je de wereld wil veranderen, moet je bij jezelf beginnen, toch? Uh, dat vind ik helemaal, helemaal waar. Um, en um, nu heb ik begrepen dat er een, een... Maar voordat we naar de cursus gaan... Um, er zijn ook steeds meer mensen die vepen. Als ik bijvoorbeeld zelf ja. op een terrasje zit... en iemand naast mij steeds een sigaret op, vind ik dat vaak wel heel erg vervelend. Maar als iemand naast me een vape pakt, dan heb ik er eigenlijk veel minder last van. Tenminste, ik ja. zelf dan, hè? Ik vind het altijd wel heel triest om naar te kijken. Ik vind het altijd een beetje, alsof je naar een echt een, een junkie zit te kijken, een verslaafde. Dat, dat heb ik wel bij vepen. Oh. Als, je, als je iemand ziet vepen, dan denk je, Oh, goh, die, die. die, die... Oh, dan ben je pas echt verslaafd, denk ik dan. Want het is namelijk. Kijk, mother liquor van de madderlikker van de tabaksindustrie. Ja. is de nicotineolie, laten we het maar even zo noemen. Dat is de boosdoener. Dat is, uh, en dat zit in sigaretten, dat zit in sigaren, dat zit in pijptabak, maar dat zit ook in de veep. Ja. En die. Er die, zijn ongeveer 4000 chemicaliën. ...toegevoegd aan de tabak om de verslaving beter te maken. In de afgelopen decennia is daar de research en development afdelingen zo goed aan gewerkt... ...dat je kan er eigenlijk alleen maar respect voor hebben hoe goed ze ons slaaf van die industrie hebben gemaakt. En ja, dat het dan ook nog eens niet zo gezond is en dat er uh, 50% uh, van, van de klanten van de tabaksindustrie sterft... ...aan het gebruik van het product dat de tabaksindustrie op de markt brengt... is natuurlijk uh, verschrikkelijk, maar... het belangrijkste nogmaals is... waar ik die cursus voor geef. He, de, ik stop ermee, is dat. Ja. Uh, uh, die cursus gaat niet over... de gezondheidsgevolgen, maar gaat alleen maar... over uh, hoe je... verslaving is opgebouwd, waardoor je inzicht... krijgt van, oh ja, maar dit voel ik ook. Oh ja, oh, maar dat komt dus, dat is dus... kunstmatig in de tabak... gezet. Dat is, dat is helemaal niet... van nature zit dat helemaal niet in de tabak. Dat is... Ik ben dus verslaafd gemaakt. En, en al uh, die cursus duurt 4,5 uur. In, in 4,5 uur gaan mensen opeens los van zicht krijgen van wat er allemaal is toegevoegd aan de tabak. Maar ook van: oh, maar zo werkt het dus in mijn lijf en zo werkt het ook in mijn geest. Want je hebt een lichamelijke verslaving en een geestelijke verslaving. En de lichamelijke verslaving is voornamelijk door. Polonium. Polonium is een radioactieve stof. Die van nature al in de tabak zit. Maar nu ook nog eens wordt toegevoegd aan de ja. tabak. Waardoor je nog meer lichamelijk verslaafd wordt. En je geestelijke verslaving is voornamelijk door ammoniak. En ammoniak uh, haalt de ratio uit je brein. Waardoor je niet meer voor reden vatbaar bent. Waardoor je op een pakje ziet: roken is dodelijk. En je trekt je schouders op en je steekt een, steek een sigaret op. En als je dan vraagt aan mensen die roken. Ben je levensmoe? Nee, natuurlijk niet. Ik hou van het leven. Maar je gebruikt net een product waarop staat. Een waarschuwing dat het dodelijk is. Maar dat doet ammonia. Dat je denkt, ja nou in. Weet je, het heeft helemaal geen zin om dat op een pakje te zetten. Want de ammonia heeft zijn werk al gedaan. Ja, en is dat hetzelfde ammonia wat we in huishouden wel eens gebruiken... als je dan een ruit wil ontvetten of zo? Ja, alleen dat is het mooie van uh, deze, uh, dit product. Je hebt namelijk uh, nicotine nodig als transporteur van de ammonia... om het in je hersenen te krijgen. En uh, oh. Dus je kan wel een glaasje ammonia <laughs> uit je gootsteenkastje opdrinken. Niet het is ook niet zo goed, maar dat doet niks aan je brein. <laughs> ja. ik, denk, ik denk niet dat je het overleeft, maar uh, het doet niks aan je brein. Terwijl het, het mooie is van deze industrie is dat ze uh, hebben uitgevonden dat de nicotine zich koppelt aan polonium en ammonia. Oh ja? En daarmee vlekjes op je hersenen maakt. En daarmee uh, uh, de, eigenlijk die verslaving uh, structureel maakt. En het, ja, het, het verschrikkelijk is ook dat als je uh, na vijf jaar gestopt te zijn weer eens een trekje neemt dat het polonium Um, die zit nog steeds in je hersen uh, die heeft nog steeds een soort lichaamsgeheugen ja. en die zorgt ervoor dat je de dag daarna meer dan 200 keer aan een sigaret denkt en binnen een week waarschijnlijk toch weer overstag gaat en weer aan het roken bent hoe vaak hoor je dat wel niet dat mensen uh, opeens toch weer uh, zijn gaan roken terwijl ze het eigenlijk helemaal niet wilden na jaren ja, ben ik toch weer voor de bel gegaan zonde, ja maar zo is de verslaving opgebouwd en Stoptober, om daar weer even op terug te komen... Ja? heeft, um, ik vind het natuurlijk fantastisch om mensen te dwingen in een maand eraan te denken om te stoppen. Maar Stoptober heeft uh, één dingetje niet helemaal uh, goed begrepen. Dat is namelijk dat ze zeggen, uh, rook 28 dagen niet. Vier weekjes niet roken kan iedereen die verslaving is juist ja, zo gemaakt. Ja, iedereen kan... Ik heb, joh, ik heb zoveel gerookt. En als mijn, ik heb twee dochters. De, toen mijn vrouw zwanger was... heb ik gewoon de volle acht maanden... van dat ik wist dat ze zwanger was... uit solidariteit niet gerookt. Het kind was er nog niet uit of ik stond alweer te roken. Dat is de sigaret. Dus verslaving is... We kunnen naar Australië vliegen. 24 uur niet roken zonder pijn in ons lijf. En we zijn in Australië. Hop, we steken weer een sigaret op. Zo is die verslaving gemaakt. Yes. Dus Stoptober, uh, hoeveel voorbeelden hebben we van, van die zogenaamde ambassadeurs van Stoptober... we noemen geen namen, die daarna toch weer stonden te roken? Um, ja, dat is, toch, dat is toch heel raar, want het gaat juist om... tenminste, het gaat mij om uh, mensen voor goed te laten stoppen. En met ik stop ermee... Uh, deze stichting, uh, stop ermee.nl, daar kun je het vinden. Ja. Hebben We 68% van de mensen die de cursus hebben gedaan... roken na een jaar nog steeds niet. Oké, okay, dat is 32% wel, dat weet ik. Maar die krijgen hun geld terug. Dus uh, dat is <laughs> het. Ja, is dat echt zo? Ja, wij, wij garanderen dat stopt met roken. Wauw. En die de, de cursus is in een, een bedrijfscursus, hè? Nou, het is niet alleen maar. het is ook particulier. Um, en je kan als particulier kun je voor 140 euro deze cursus volgen. En dat is dus maar één avond van zes tot half elf. En om zes om uur kom je binnen met het idee, wat gaat hij mij vertellen, die dikke van de jury. Gaat mij zeker vertellen hoe ik moet stoppen met roken. Daag. Dat is door ammonia onder andere, dat je denkt, nou, echt niks uh, gaat, gaat hij mij vertellen. En om half elf maak je je laatste sigaret uit en dan denk je... gadverdam, ik rook nooit meer. Oh, je mag wel roken tijdens het... Uh, uh... Ja, we hebben, we hebben drie rookpauzes. Oh, oké. Okay. Goh, wat interessant. Je mag in rookpauzes tijdens een stoprokencursus. Ja, precies. Ja. Ja, dus... ja, je krijgt steeds meer inzicht in de verslaving. Er zijn ja. ook mensen, cursisten die naar mij toe komen bij de tweede rookpauze. Moet ik echt nog roken? Nou, niks moet, maar ik zou het wel doen. Ik bedoel, het is die laatste avond. Neem we er van. Ik vind het wel een, een leuke insteek. Um, ja, nou, joh. En je krijgt uh, zoveel kennis. Ik wou dat ik... Ik ben in 2008 gestopt met roken. En ik wou dat ik toen wist wat ik nu weet door deze cursus. Want dan was het een stuk makkelijker geweest. Want ik weet hoe moeilijk het is om die volgende sigaret niet op te steken. En een andere vraag. Um, onze luisteraars hier zijn uh, over het algemeen uh, niet in de twintig. Um, waarom? hoe zit het met, met jongeren? Kunnen die ook deze cursus volgen? Of heeft het zin voor ze? Want ik kan me voorstellen dat je 16 bent en denken... van ja, pff, het zal wel. Het heeft zeker zin. En we, we hebben het, als we het over roken hebben, we het dus ook over vapen. Ja. Ik, ik praat ook voor, vrij veel tegenwoordig over vepen. omdat we merken dat er steeds vaker jongeren komen... die eigenlijk helemaal niets... die gewoon een paar keer een veep hebben geprobeerd... en opeens merken dat ze er niet meer vanaf kunnen blijven. Ja. Want zo goed is die verslaving inmiddels... Geconstrueerd. Ik bedoel, dat, dat moet je niet onderschatten. Daar, zijn, daar, daar vaart deze hele industrie op. Hè? Dat, dat mensen zo snel mogelijk op het schoolplein al verslaafd worden. Maar die kids die willen dat helemaal niet. Dus Ik merk wel, zodra ik een zaal heb waar wat meer jongeren in zitten, praat ik meer over veep... Uh, terwijl, laatst had ik een meisje van 18, ging ik ook vanuit dat die veepte. En die zei tegen mij, want ik zeg, ik zeg gewoon een aanname fout van mij, ik zei ik neem aan jij, jij veept. En ze zeggen, nee, vepen is voor baby's. Dat doen die brugpiepers. <lacht> dus zo erg is het al dat de kids van 18... tegenwoordig het stoer vinden dat ze al aan de sigaret zijn. Terwijl de e-cigaret ooit is uitgevonden... als een soort gezond alternatief tegen het roken. Maar nu is het een soort... Het vepen is... Uh, ja, dat wordt dus door de brugklassers die beginnen met vepen En dan als ze 15, 16 zijn, ja, dan gaan ze eenmaal... Via, via, aan de echte sigaretten. Ja, ja en vepen kon je het makkelijk verbergen. Het het, ja, het is te, ja en, en dat zegt zij ook, uh, dat meisje, even, ja, die brugpiepers die zitten op de wc gewoon stiekem zo te veepen. Ja, dat vind hm. ik zo triest, om, nou, ik vind zo triest. Ik denk, over oh, erg dat, het, dat dat nu al op middelbare scholen hier, door, door, die vepers, die zijn al verslaafd. En dan worden ze uitgelachen dat ze kinderachtig zijn en dus gaan ze over op de sigaret. Het is niet eigenlijk een heel vrolijk verhaal, maar er is wel een vrolijke noot. Ja, het, dat... het vrolijk is dat je er vanaf kan komen. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is wel een heel mooi. En dan hoop ik dat wel iedereen en... deze cursus gaat volgen. Ja, dat hoop ik ook, want echt ons, ons motto is heel Holland stopt. En laat dat in godsnaam gebeuren, zodat die tabaksindustrie in ieder geval in Nederland geen plek meer heeft. En dan kunnen we misschien langzaamaan ook andere landen... Um, zover krijgen en ik weet het is een utopie maar iedere, iedere persoon, al is er maar één die stopt met roken is al een hele fijne opsteker voor ons en wij doen tegenwoordig ook we hebben bijvoorbeeld Losser Stop met Roken, Utrecht Stop met Roken we kunnen ook Zandvoort Stop met Roken, misschien moeten we even met David Molenburg, jullie burgemeester ja? even gaan praten, dat we Zandvoort Stop met Roken gaan organiseren Oké, okay, nou ik ga. Uh... We dan in combinatie met huisartsen en uh, bijvoorbeeld in Utrecht verwijzen huisartsen uh, de patiënten die willen stoppen door naar ons. Want wij. En dat is fijn dat huisartsen dat doen, geloven niet in dat stoppen met roken medisch is. Dus alsjeblieft ga niet aan Shampix en Zibaan en Notrilin en al die middelen die worden voorgeschreven. Die kan je psychoses geven, nachtmerries en zelfs gevolgen van uh, dat je suïcidaal voelt. Dus gebruik die pillen niet, want je speelt met je eigen leven. Dat doe je al als roker, maar uh, in, alsjeblieft ga niet aan de pillen. Ga gewoon een cursus doen. Oké, okay, um, ik moet het gaan afronden. Maar ik heb nog even een belangrijk punt. Deelname aan deze cursus kost 140 euro... maar valt wel onder de basisverzekering. Ja. Um, en verder geldt de altijd niet gestopt geld teruggarantie. Ja. De cursus wordt in het hele land gegeven... Ja, overal, ja. Ik kom ja. echt van Groningen tot Goes en ik doe het niet alleen. Er zijn nog een aantal collega's die ook de cursus geven. Dus echt uh, per avond zijn er meerdere cursussen in het land. Ik uh, geef dus dan even de website www.ikstopermee.nl. Dat is hem. Dat is hem. Dus luisteraars, www.ikstopermee.nl... daar kunt u zelf... uw kinderen, uw kleinkinderen... Uh, uh, naartoe sturen... en dan uh, hoeft er niet meer gerookt te worden thuis. Als bakken laatste, kunnen dan buiten verhalen. Ja, laatste wat ik toevoeg... als jij denkt van ik wil graag iemand helpen... om te stoppen met roken... kun je jezelf opgeven... Uh, uh, van ik neem die mee en die gaan we... en dan hebben we gewoon een andere cursus, een andere avond... Uh, waarin wel hetzelfde wordt besproken... maar waarin je dus een soort uh, buddy wordt van degene die moet stoppen met roken. Oh ja, omdat die niet rookt die in de mee op... meeneemt. Dus als er een opa of oma luistert die denkt... mijn kleinkind, neem die lekker mee en dan gaat het helemaal goed komen. Ook al rook je zelf niet als opa en oma. Oké, okay. nou dankjewel voor dit zeer enthousiaste verhaal. Uh, en ik hoop dat iedereen stopt. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel voor het bellen. Heel graag gedaan. Succes. Oké. Okay. Ja. ja, dat was uh, Henk Smits vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zoonvoort. Over uh, Stoptober en ik stoppen mee en dan hebben we het allemaal over uh, roken. Nou, als we het over roken hebben, ik heb een gouden oude gevonden van de Platters. Die heet uh, Smoke Cats in Your Eyes. Vlak voor het nieuws. Nee.